Slam FM, phonevak. Ja, ook deze week. Sharp en vooral, overal wacht. Neem weer iemand in de zeik. Het is de Slam FM, phonevak. Je lacht en dat mee met hashtag Slam In het nieuws vanochtend: mensen die nog via een reisbureau hun vakanties boeken en hun reizen boeken, het worden er steeds minder, maar het worden wel steeds moeilijkere mensen. Lijkt namelijk uit onderzoek: ze willen steeds extremere en raardere reizen. Standaardreizen zijn helemaal uit daar. Dus bel ik even als een hele moeilijke vakantieklant naar een reisbureau om te testen of ze daar die lastige klanten echt wel aan kunnen. Een ogenblik geduld alstublieft. Bedankt voor wachtjes, terug met Vrouw Zijnen. Ja, goedemorgen, even met Kaart Heus, hallo. Hallo. Hallo. Zeg, ik, uh, ik wil nog eens een keer een reisje maken. Ja. Ja. En nou heb ik zo'n beetje driekwart kwart van de wereld al gezien. Ja. En ik vroeg me af: uh, heeft u uh, eventueel een bestemming voor mij die uh, aan te raden is, nog voor een man van leeftijd die nog kwiek uh, te been is? En, uh, ah. die, want ik sta er helemaal open blanco in eigenlijk. Even kijken, wanneer zou u willen gaan? Maakt mij niet uit, ik heb de tijd, hè. U heeft de tijd? Ja, er zijn verschillende rijden, maar ik zou u adviseren om dan even naar het Rijvenhoofd te komen, dan kunnen we ze even doornemen. Maar wat is hot op dit moment bijvoorbeeld? Ja. ja. Nogmaals, dat is verschillend. Dus ook wat u zoekt, we hebben. Wil u zonvakantie? Wil u het zien? Wil u cultuur? Wil nee, die... Ik heb een hekel aan zon en aan nee, cultuur. Wat bleef er dan nog over? Ja, dat is moeilijk. Even kijken, wat heeft u dan? Van Winterspas? Uh, oh nee, nee. Skiën, nee. ik kan me gestolen worden. Als ik een appel skiënuit alleen al ruik, word ik agressief. Ja, nee, maar u hoeft niet per se te après skiën als u gaat skiën, hè? Nou, dat houdt er wel een beetje bij, toch? En zonder alcohol hou ik het sowieso niet vol, hoor, tussen die hossende Nederlanders en zo, nee. Dat gaat valt ook af, wintersport valt ook af. Wat, wat blijft er dan over? Even kijken, ik wil geen cultuur. Geen cultuur, zon heb ik in hekel aan, en Lourdes. als ik sneeuw zie ga ik niet. Lourdes. Lourdes? Ja. Ik ben niet gelovig, mevrouw. Ik ben niet gelovig, maar nee. nee. Even kijken. Ik ben misschien goed gelovig, maar niet gelovig. Ik ben goed gelovig, ja, dat zijn we allemaal. Ja. Even kijken, een stedentrip krijgt u dan? Stedentrip, ik ben meer een dorpsmens, eerlijk gezegd. Sorry wat, Of ben, ben ik dan heel lastig? Ik ben meer een dorpsmens. Kleine dorpjes, kleine gehuchtjes. Gehu gehu ja, die hebben we niet. Dan worden geen reizen aangeboden. Geen dorpsreizen? Geen dorpsreizen. Geen reizen. Nee, die hebben we, nee, helaas. Oké, okay, ja. stedentrips, maar... Niet, misschien, misschien wordt het nog uitgevonden, maar... Uh... Ja, nou is misschien een gat in de markt, de hè? Ik ben de in mijn carrière die dorpsreizen wil doen. Echt waar? Ja. Nou, dan maakt u toch nog wel mee vandaag. Dat bedoel ik. Maar goed, stedentrips, Kunt u ook een streep doorhalen, dan blijft er nog genoeg over, denk ik. Nou, wat blijft er nog over? U wilt geen zon? Geen ja. zon heb ik in één aan, sneeuw nee. ga ik nissen, ja, Cultuur. Uh... Ik kijk maar aan de muur en steden liever niet, ik zie liever dorpen. Wat heeft u dan nou nog? Cruises? Zegt u? Cruises? Cruises? Ja. Of zo'n schip? Dus meestal op een schip, ja. Of een cruise, ja. Ja, nee, ik heb watervrees en ik kan niet zwemmen. Ja meneer, dan denk ik dat het ophoudt, dan denk ik dat het uh... Wat dat bent u dan voor reisbureau dan? Wat bent voor reisbureau zijn? Ja, u kunt, mij, dan houdt het op, zegt u. Ja meneer, als u dat allemaal niet wilt... Ja, ik heb gewoon een paar voorkeuren. En een paar, paar, die, paar. U in afkeuren. U heeft geen voorkeur, geen zeg wat u zoekt. Nee, ik sta er hier open voor, zeg ik. Dus wat ja, u maar, mij kunt adviseren, hè? Ja, maar ik adviseer u alles, maar dat, dat uh, kent u af. Dus mijn vraag aan u is. Ja, mag je. Wat? Ik bedoel, ik zeg alleen maar geen zon, geen sneeuw, geen water, geen cruise, geen stedentrips en geen cultuur. Nou, dat blijft er, voor mij, de wereld is groot genoeg, nog een open over. Ja, dan mag u mij zeggen wat u er wel zoekt. Dan kan ik u helpen verder. Nou ja, iets wat dus... niet in die categorieën valt. Oh, weet u wat, ik noteer wel even gegevens, gaan voor u uitzoeken, want ik zou niet zo eens 2 drie ben... weten wat dan... Het is geen heel creatief reisbureau, als ik het zo hoor. Geen re creatief Nee, nee, ik heb ze creatief in meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen, want ja, ik... Ja, meneer, dat kan zijn, dat durf ja. ik niet te zeggen. Ja, ik, nee. in ieder geval, ik heb in ieder geval een klant aan de balie, dus wat ik ga doen, is u terug... Alle een hele oude smoes, hè. Is dat een hele oude smoes? Een hele oude smoes. Ik heb een klant aan de balie. Er komt toch geen hond meer bij een reisbureau tegenwoordig. Gaat ga toch allemaal via internet? Weet u meneer, ik hoor een holle ding. Dus ik heb het idee dat ik ergens op een intercom sta of iets. Een maar intercom? Ik dat ik maar ik... Uh, dat is de goeie. Dat is... is Ho, oh, maar... mevrouw, we zijn er. Ja. Ik geloof dat ik heel graag bij intercom. Die, die, uh, die voetbalclub van Wesley Sneijder. Heeft u voetbalreizen? Dat is een hele hoe je zegt. Dat u daar nog op komt op het eind. Ja, hebben we niet. We bieden geen voetbalreizen aan. Vaardeloos reisbureau. Ja. Bah. Absoluut. Meneer, ik had u een prettige dag hoor. Dag! Dag! Slim at